Wie is er allemaal op de hoogte van de eigenaar van een geheim nummer? Dat wil Piet graag weten. Dus als je een geheim telefoonnummer hebt, hoe geheim is dat dan eigenlijk? Want de KPN kan je bereiken, de politie kan je bereiken. Wie weet hoe dat zit? 0800-1121. Gerard wil graag weten waarom er eigenlijk zoveel poeha is over de hoofddoekjes. En hij haalde natuurlijk de PVV daar even bij aan. Uh, waarom wordt er eigenlijk moeilijk gedaan over hoofddoekjes? Waarom zou het eigenlijk niet mogen? Ik vind het wel een goede vraag van Gerard. 0800 1121, als je een antwoord weet. Mark deed een oogtest en had opeens 30% beter zicht dan bij zijn vorige test in 2006. Hoe kan dat? Wie controleert die oogtesten? 0800-1121. En Hugo vraagt zich af waarom, als het zo is dat wijn beter uh, gedijt op eikenhout... beter gist, beter rijpt op eikenhout... waarom er dan niet altijd een stuk eikenhout bij de wijn wordt gedaan? 0800-1121, als je dat weet. Jasper die vroeg waarom hij nog auto's ziet met uitlaten... Als je de vraag begrijpt en een antwoord weet, 0801121 En Jacqueline had ik net aan de telefoon. Die uh, is op zoek naar de tekst van het liedje... Een tuinder in Amstelveen van Wim Sonneveld. En ze wil ook heel graag weten wie dat liedje geschreven heeft. 0801121. dat nummer kun je ook bellen met nieuwe vragen. Je kunt mailen naar NachtsusterapenstaatjeOmroepMax.nl. Twitteren kan via apenstaartje nachtzuster. En er is een site www.nachtzuster.net. En daar vind je alle vragen nog even op een rijtje. En de mogelijkheid om te chatten tijdens dit programma. Ook daar ben je van harte welkom. En dan tot slot nog één keer telefoonnummer 0800 1121. En dan is het inmiddels vier minuten over vier. Traditioneel bij nachtzuster op Radio 1. Het moment voor een lekker stukje Disco, dit is Five Star en All Fall Down. All fall down, all fall down, all fall down. Fall down was dat van 5-star. Nu maar hopen dat er niemand gevallen is tijdens het disco dansen. 0800 1121 of 0800 1121. Allebei de nummers zijn volledig openbaar en beschikbaar. En je kunt bellen met vragen en antwoorden. Um, hallo met wie? Ja, met Hans van der Rooyen spreek je. Ah, Hans van de, het callcenter. Ja. Vertel. Nou, uh, jullie hadden het over van wie is nou het schrijven nummer? Ja. Nou, het geheime nummer is niet van jezelf, maar die heb je te leen gekregen van het uh, telecombedrijf. Ja. Dus het telecombedrijf is de eigenaar van het telefoonnummer. Ja. Alleen als jij aangeeft van, ik wil een geheime nummer hebben, dat wil ja. zeggen dat je dus niet bekend wil worden uh, op de site, uh, in de telefoonboek. Alleen, uh, dat doen ze dan wel, dat zetten ze niet in de telefoonboek. Dus niemand kan jij zomaar gaan bellen. Want uh, je bent niet bereikbaar op een site of dergelijke. Mm -hmm. Als het goed is, hè? Ja. Dat we het ervoor opstellen. Ja. Alleen de 112 en dienstverlenende beroepen... zoals politie, ambulance en dergelijke... die zien jouw telefoonnummer altijd. Oké. Okay. En Waarom? Omdat sommige mensen wel leuk vinden. Uh, zoals die ene dame of hiervoor, Valentijn... die vond het ook wel leuk om uh, kinderdag... was het ook wat ze belden voor de uh, lol? Ja, gewoon naar buren en zo, ja. Ja, kijk. En oh, dat je, uh, Ja, ja. Kijk, uh, van de week stond ik in de krant... dat iemand honderd keer uh, 112 gebeld had... Mm -hmm. En ja, die mensen hebben natuurlijk wat, wat beter te doen. Oh ja, ik, heb en... meer, ik heb dan toch meer een, een wat, uh, wat vriendelijker beeld... van dat als je een keertje van de tafel valt tijdens het discodansen... en je, je breekt je rug, dat je, als je dan belt en je hebt een geheim, een geheim nummer... en je hebt geen nummerherkenning, dan kan niemand je vinden. Uh, de 1 en 2 kennen altijd, ook al heb je uh, geen nummerherkenning... die kan altijd je nummer zien. Ja, nou, dat is ook wel zo praktisch. Ja. ja. Ja, want ook al heb jij een uh, zeggen, nummerkenning heb ik uitstaan. Alleen de 112 diensten die kan dat ten alle tijden zien. Maar hoe zit het dan met zo'n telemarketingbureau? En hoe komen ze dan aan het nummer van Piet? Uh, als Piet nam eens een keer met een spelletje meegedaan hebt online, ja. en dan vragen ze meestal het adres en dergelijke en het telefoonnummer eventueel. Ja. En zodra die uh, site uh, die dat uh, een prijsvraag heeft uh, neergezet heeft en hij antwoordt daarop en zet daar zijn hele gegevens neer, dan mogen die uh, personen hun altijd bellen. Want dan ben je zogenaamd klant van hem. Maar dat heeft hij nooit gedaan? Dat heeft hij dus nooit gedaan. Nee. Nou, op een of andere manier, want uh, KPN die uh, verkoopt wel adressen. Ja. Alleen niet de geheime nummers. Oh. En het uh, is vorige keer wel eens zo geweest dat ze per ongeluk de nummers vrijgegeven hebben. Nou, die nummers die gaan naar Belmenietje en wij als telemarketeersbureau, eh, die moeten eh, Niet-register raadplegen. Mm -hmm. Wij krijgen een opdracht om zeggen, voor een product te gaan bellen. Om zeggen voor een abonnement. Dan krijgen wij adressen. En die adressen moeten wij altijd serveren met Bel register. Oh jee. Dus het kan zijn dat we 20.000 adressen hebben. Ja. En die voer je in bij niet-register. Dat je maar 8.000 eh, adressen terugkrijgt. Ja. En daarvoor, voor die dienst, moeten we ook voor betalen. Ja. Gaan wij mensen nu bellen zonder uh, dat die daar aangemeld is bij uh, belmanie en we gaan die mensen toch bellen, dan staat daar een boete op. Goh, en hoe, hoe hoog is die boete? De boete kan oplopen tot 20.000 euro. Zo. Ja. Dus, dus we kijken wel uit om maar zomaar te gaan bellen. Ja, want dat, is, dat, dat verhaal hield Valentijn. Maar is dat dan volledig uit de duim gezogen? Of zijn er ook bureaus ja, die dat, dat wel gewoon doen? Dat hoort bij het broodje-aap-verhaal. <laughs> ja, maar hij zegt dat hij het zelf gedaan heeft. Ja, nou, uh, ik, ik, ik, ik, ik loop al een tijdje mee. Ja. Maar het wordt niet zomaar gebeld. Want er moet ook wel rendabel zijn. Ja, precies. Ja. Want, want ik, ik kan niet een, een personeelslid zeggen van... nu gaan we bellen en kijk maar wat eruit komt. Nee, precies, dat leek Die omgeving, geef, Die je geeft aan, je die, die hebt zoveel uh, adressen en ik wil een percentage ervan dat dat abonnement verkocht wordt. Ja. doe ik dat niet, ja, dan gaat die opdracht niet met anders doen die het, het ook kan. En hoe zit het dan met jou? Want als jij op een verjaardag vertelt dat je van een telemarketingbureau bent, dan, dan gaat toch iedereen, ah, verschrikkelijk. Ja, ja, iedereen zegt van, oh jij bent degene die altijd om 6 uur belt. Ja, en wat zeg je dan? En ik zeg, nou, wij, wij zijn een telemarktbureau die nooit om zes uur tijdens uh, etenstijd belt. <laughs> Wanneer bel je dat, dan? Ben ik serieus. Want wij bellen niet om zes uur en ook niet altijd na, uh, s avonds na negenen. Je mag officieel tot half tien s'avonds avonds bellen. Ja. Nou, wij zeggen van, om half negen begint de film of dergelijke, op televisie en dergelijke. Dan heeft het geen nut om te gaan bellen, want de mensen hebben geen tijd. Dan zeggen de mensen, ja hallo, ik heb geen tijd, tot ziens. Ja, geen zin eigenlijk. Ja. Geen zin. Dan kost het mij geld, want ik moet dan het personeel betalen. Ik moet de tele, telefoontjes betalen. Ja. Dus het heeft toch geen nut. Maar uh, dat zijn wel de momenten dat de meeste mensen thuis zijn. Ja, ze zijn ook zaterdag thuis. Dat is ook een moment. En, en uh, bel je wel op zaterdag? Be, wij bellen altijd op zaterdag ook, ja. Ah, oh, oké. Okay. En wat voor onderzoeken doe je dan zoal? Nou, wij, wij doen uh, onderzoeken voor... Uh, in nee, dat gauw. Nou, we verkopen abonnementen ja. en wij doen enquêtes. Uh, bijvoorbeeld van Universiteit uh, Amsterdam, die heeft een uh, schriftelijke enquête uitgegeven naar hun leden toe mm -hmm. en die billen wij altijd na. Oh ja, oké. Okay. Want als mensen uh, niet op tijd teruggestuurd hebben en heren willen wij na, heeft die enquête uh, gekregen? Ja of nee? Nou, als ze dat niet binnen hebben gekregen, dan houden wij die enquête alsnog. Ja. Hey, en uh, bijvoorbeeld het verkopen van abonnementen, dat loont. Er zijn dus nog genoeg mensen die uh, via zo'n uh, telefonische aanbieding... Ja, mensen die krijgen dan wat gratis erbij. Ja. En zodra ze het wat gratis erbij krijgen, <laughs> dan nemen ze het altijd. Ja. En, en nu is het over die abonnementen, nu kunnen ze ook per maand opzeggen natuurlijk. Ja. Dus als zeggen van nou, ik heb een leuk uh, klokje erbij... ja. En uh, als u uh, lid wordt, u moet dan minimaal een half jaar lid blijven. Ja. Nou, de mensen blijven een half jaar lid. En daarna kunnen ze gewoon per maand opzeggen. Het zijn volgens mij, er zijn ook een aantal van die verkooptrucs. Van je moet ook eerst iets duurders aanbieden en dan iets goedkopers. Dan, dan is de kans dat mensen dat goedkopere kopen opeens heel groot. Dat gebeurt ook, ja. En gratis dingen erbij inderdaad. Ja, want je moet mensen wel beter aan kietelen om het <lacht> over de streep te halen. Ja, Ja, ja. ja. Nee, want als je zegt van, hallo, ik ben die, die in en wilt je een abonnement. En zit je zelf nog wel eens achter de telefoon? Heel af en toe. En vind je het leuk? Ja, het is een leuk werk, want <laughs> uh, je kan met de mensen praten. En als je een oudere mensen hebt, dan zit je meestal uh, meer dan tien minuten aan de telefoon. Echt? Ja. <laughs> ja. Want die mensen die, uh, die zitten thuis alleen. Ja. En die krijgen uh, weinig bezoek of dergelijke, En die vinden het wel leuk om iemand aan de telefoon te hebben. Ja. En verkoop je nou, en... dan uiteindelijk ook wat, of niet? Sommigen wel, sommigen niet. Want ja, dan natuurlijk. zeg ik altijd weer, dan heb je toch een goed gesprek gehad... en dan heb je ook een goed gevoel dat die vrouw eh, een leuk gesprek heeft gehad... en ja. dat je een leuke dag hebt. Maar om nog even terug te komen op het verhaal van Piet... als tegen hem gezegd is van we hebben een nummer gekregen van de KPN... dan is dat een fout geweest. Dat is een fout van de KPN, eh, want er eh, wordt niet rechtstreeks eh, van de KPN eh, gehaald. Ja, via via, nou wel, via de Bel niet register hmm. Maar eh, die bedrijf waarvoor die belt eh, degene... Ja. die heeft die adressen te beschikbaar gesteld. En waar kan dus, hij klagen dan? Piet, Piet moet dus vragen, als iemand dan een telefoon hebt, van voor wie belt u? Ja. Als die zegt ik bel voor T-Mobile of voor Telford of dergelijke, dan kan die daarmee in de klacht. nou, Bel me niet, register. Oké. Okay. Nou, duidelijk. Dus ze dus moeten natuurlijk wel weten van, voor wie ze bellen, natuurlijk. Ja, precies. Nou, dankjewel. Ja, nou, graag gedaan. En nog een fijne dag. Oké. Okay. Wat voor cijfer aan, geef, af, geef je. Ik ga het instellen, ja. <laughs> ja, wat je nou, wil hoor, Hans. Zeg maar... precies, hè? Hans? Ja? Wat voor cijfer geef je dit gesprek? Ik geef hier een 6. Oh, dat vind ik een beetje een mager cijfertje. Ja, je moet laag beginnen om hoog te eindigen. Oh, Oké, okay. nou dan, euh, dan doen we het volgende keer beter. Dankjewel. Oké, okay, tot je zien. Doeg. Dag. Timo. Ja, goedenavond. Oh, Hallo. Goeiemor hi. Goeiemorgenavond. Ja, hi. Hoi. hoi. Uh, er was een vraag gesteld over waarom er zo'n poeha gemaakt wordt over hoofddoeken. Ja. <coughs> En uh, ja, ik denk dat ik het antwoord weet. Alleen, ja, uh, zekerheid kan ik er niet over geven natuurlijk. Omdat het een interpretatie is van mijn zweeg. Nou, kom maar met je interpretatie. <tie> nou, ik, uh, als je zo, zeg maar, uh, de ontwikkelingsgeschiedenis van de PVV volgt... Uh, dan lijkt het mij waarschijnlijk, omdat er ook al eerdere uitspraken zijn geweest in die richting... Uh, ...dat hij eigenlijk zeg maar, onrust in de islamitische gemeenschap zou willen veroorzaken. Of in ieder geval emancipatie op zijn minst. Mm. Uh, door zeg maar, de vrouwen uit te dagen hun hoofddoek af te doen. Mm. Zodat de mannen daarop reageren. Of uh, berusting, door berusting zeg maar. Door dat te accepteren en in feite liefde boven godsdienst te laten gaan. Of uh, uh, ja, tot, tot uh, wraak over te gaan. En als ze tot wraak overgaan, dan is dat een uh, justitieel feit. Dus dan kan er vervolging plaatsvinden. Dus in feite zo, zeg maar, uh, religieus geweld uit te lokken, als het ware. Oké, okay, maar nou, nou, inderdaad, het is inderdaad jouw interpretatie van waarom de PVV zou willen dat het hoofd. Maar... Um, nee, ze demoniseren als het ware dat hoofddoekje. Ja, precies. Ja, ja. Het is, het, van de week was er dan opeens sprake van dat, dat als, je, um, uh, als je geen Nederlands sprak... dan zou de PVV ervoor zijn dat je geen aanspraak kon doen op een bijstand uitkeren. uitkering. Nee, dat was de VVD. Was het de VV, een VVD, Ja. ja. Ja. Oh, oké. Okay. Maar, maar dat, is ook, dat heeft ook te maken met de, de open grenzen binnen Europa, natuurlijk. Ja. Omdat zeg maar waar veel werkgelegenheid is, daar komen janne allemaal naartoe. Ja. En als er dan hier heel veel mensen naartoe komen en die gaan allemaal een uitkering, komen allemaal een uitkeringssituatie terecht, dan is dat onbetaalbaar op de lange duur. Dus daar is nog wel iets voor te zeggen. Dat hoeft niet specifiek tegen het islam gericht te zijn. Nou, oké. Okay. Ja. En, en, ik, vond, en ik, ik, ik vind het trouwens wel heel fijn, want, want er is ook wel eens eerder over dit soort onderwerpen gebeld. En ja, ja het ligt een beetje gevoelig, heb ik het idee. Je het ook ja. altijd een beetje gezellig houden, dat er niet uh, gescholden wordt op de uitzending. Dat het een beetje een leuk programma blijft, maar ik vind het wel toch wel leuk dat je deze vraag doorliet, zeg maar. Ja, maar ik, het is voor mij wel lastig, want ja, ik, mo ik, moet, uh, ik moet zeggen dat ik, ik probeer altijd vrij objectief te reageren. Ja. Maar wat ik ook zeg, als ja, maar... ik het woord PVV gebruik, ja, ik weet het. krijg ik mailtjes ja, ik weet het. waarin ik word uitgescholden voor alles wat mooi en lelijk is. Ja, maar voor mensen die niet van de PVV zijn, voelt het toch een beetje als censuur dan. Ja, ja ja, maar ik vind ik ik bedoel ik ben zelf ik stem zelf geen PVV. Nee, het gaat niemand aan wat je stemt. Nou ja, ik ben daar ook weer niet heel moeilijk in, maar ik en het verschilt bij mij ook wel een beetje. Ik ben een beetje een zwevende kiezer moet ik zeggen. Maar ik bedoel ik stem ook geen SGP. Nee. En ik ben ook, ik sta ook niet helemaal achter de standpunten van de SGP, maar ik krijg nooit mailtjes van aanhangers van de SGP die me uitmaken voor alles wat mooi en lelijk. is. Dus nee. ik vind dat wel lastig. Ja, het is een beetje een, een vechtidealisme. Ja. Ik maar het, het, nou echt. ja, het is PVVers worden vaak zo in de verdediging gedrukt, terwijl ik vind iedereen heeft uh, recht op zijn eigen mening. Alleen ik vind de mening van de partij soms wat kortzichtig. Ja, maar ze, ze, je moet ook wel... Ik weet niet of jij wel eens in volksweken komt of oude ja. Volksweken. ja. En ja, als je puur emotioneel of instinctief leeft... dan kan ik me wel voorstellen dat je je verdrongen voelt als het ware. Dus het, het is ook wel goed dat er iemand voor die mensen opkomt. Ook al wordt hij niet altijd precies wat ze zelf voelen... Maar ja, die mensen hebben echt het gevoel dat ze in de steek gelaten zijn... dat hun land of een dorpje of een wijk van hen wordt afgepakt. Ja, zeg maar. ja. Dus het is wel goed dat daar naar omgekeken wordt. Alleen ja, ik, ik, ik, ik, ik prefereer ook wat meer nuance daarin. En dat het bewijs van spreken door de VVD of door de PvdA... of desnoods door de SP wordt opgepakt. Ja. Die zijn ook iets minder genuanceerd, maar die leren het toch wel aardig de laatste tijd. Ja, maar ja, met nuance red je het vaak niet... Ja wel, tuurlijk wel. Ja, wel. nee, want je moet, jezelf, je moet jezelf heel erg uitspreken om de aandacht te krijgen. En je moet de je moet de aandacht hebben om stemmen te krijgen. Nee, dat is de aandacht van de mensen die voorheen niet kozen. Ja, nee, dat is waar. Maar het is um, uh, uh, het lastige het uh, yeah, uh, uh, uh, yeah, yeah, yeah, lastige vind ik de vijandigheid. Ja, dat is ook het lastige, want dat lokt natuurlijk ook agressie uit op een gegeven moment. Ja, maar ik zal, ik zal nooit heel hard gaan schelden of boos worden op mensen... die zeggen dat ze niet op een bepaalde partij willen zijn. Maar goed, dat is, dat is dan mijn persoonlijke. Ja, en, en ik wil ook nog een kleine aantekening erbij maken. Mm -hmm. uh, er wordt vaak gesproken over de multiculturele samenleving... Ja. en of die nou wel slaagt of niet slaagt. <coughs> en ik denk dat in een multiculturele samenleving inderdaad wel problematisch is... Maar ik denk dat een de multietnische samenleving wel degelijk mogelijk is. Nou, sterker nog, dat is hartstikke goed voor de mensheid. Maar het, het, ik bedoel alleen maar dat dat een beetje een verschil is. Van, ja. Want als iedereen zich rond dat woord uh, multicultureel uh, groepeert, hmm. dan krijg je een beetje een vertekende discussie. Omdat heel veel mensen daar ook multietnisch onder verstaan. En multietnisch, dus verschillende zeg maar, verschillende afkomsten... Ja. of verschillende rassen, zoals ja. je wilt... is heel wat anders dan verschillende culturen. Ja. Want in Amerika heb je ook een multiethnische samenleving... Ja. maar toch wel min of meer monocultureel. Ja. Maar die culturen kunnen we inderdaad wel flink botsen. Ik denk ook niet dat dat op de lange termijn... Ja, dat dat uh, zeg maar een soort van vervreemding teweeg brengt. Maar als je gewoon iedereen kan verstaan en iedereen kan begrijpen... Ja, sommige mensen blijven altijd, zeg maar, iets xenofoobs over zich houden... dat ze een ander kleurtje of vreemd vinden. Maar da daar is, denk ik, de meerderheid. Want ja, dat denk ik dat de meerderheid van de Nederlandse samenleving... daar echt fundamenteel geen problemen mee heeft. Nou. Meerderheid, hè? Ja, de meerderheid. Nou, ik denk dat 90 procent... 51 procent, denk nee, ik dan. Nee, 90 procent. <laughs> nee, dat kan bijna niet. Ja, ik ken de Nederlandse samenleving wel zodanig... dat ik ook de mensen die zeggen dat ze een hekel hebben aan... Uh, ja, noem, maar, noem, noem het maar op. Negers, weet ik veel wat. Uh, maar dat, dat dat echt vaak uh, met. Als ze dan de cultuur bedoelen. De, de, de attitude, zeg maar. Ja, ja. Maar als ze dan uh, iemand tegenkomen die goed geïntegreerd is. Je zag het aan die, uh, zeg maar, die, die hype over Obama. Dat, dat, was toch, dat zat er toch, uh, zeg maar, post. Oh, wat bedoel je daarmee? Nou, toen Obama president werd. Ja. Was iedereen daar. Enthousiast over nou, of, of indifferent? Nee, dat is niet waar. Niet? Nee, dat is zeker niet waar. Oh. Nee, maar het heeft ook vaak te maken. Het heeft aan de ene kant te maken met een populaire mening. Dus als ja. iedereen enthousiast is, dan uh, nodigt dat minder uit om uh, daar negatief over te gaan praten. En op het moment is het uh, op een of andere manier een populaire uh, uh, ja. mening in Nederland. bij een, bij een uh, groot deel van de bevolking de om negatief doen. te praten over ja. allochtonen. En voor mij, het heeft te maken met angst. Hè? Iedereen is, is bang voor en wat vreemd is en bang voor zijn eigen hachie. En ik, ja, ik persoonlijk denk altijd, laten we gewoon lekker wat toleranter zijn. En mensen vooral, uh, zolang, zolang ze elkaar geen kwaad berokkenen, lekker nee, met rust laten. Maar, maar daar raak je toch wel een punt aan. Want zolang je, zolang je goed bejegend wordt, of ja. zoiets zei je, ik weet niet precies meer wat je zei... <laughs> Maar in ieder geval, ja, maar uh, ik wat. Ja. Er, zijn, er zijn ook zeg maar, groepen in de samenleving, zeker jonge jongens vaak mm -hmm. yeah. op straat, waar een bepaalde agressie vanuit gaat die yeah. niet verleid is tot de individuele ontmoeting. Mm -hmm. Dus die toch uitgaat van vooroordelen, dat kan bijna niet anders. Yeah. Zeker als je dat zeg maar, empirisch een beetje benadert, ja, dan, moet er een soort, ja, dan moet er toch een soort van ja, ideologische fundering aan te grond liggen. En, en daar, daar dat vind ik wel beangstigend. Dat er ook zeg maar uh, mensen zijn uit diezelfde etnische groep, ja. die wel openstaan en die, zich, en die je vriendelijk behandelen, et cetera. Ja. ja, dat vind ik ook totaal geen bedreiging, maar dat, dat, dat, dat zijn wel twee verschillen. De ene is zeg maar culturele veroordeling als het ware. En de andere is etnische integratie. Wat ik nee, ik begrijp je punt niet zo. Ja. Het ligt ongetwijfeld aan mij hoor. Het is vier nee, maar dus, ik wil alleen vijf. maar zeggen van. Als, als, iemand, als iemand je veroordeelt op basis van je uiterlijk of je voorkomen. Ja. dan is dat op basis van dat hij veronderstelt dat je een bepaalde cultuur, hetzij uh, ideologie, vertegenwoordigt. Hmm. Niet zozeer op basis van je huiskleur. Alleen die huiskleur die impliceert voor diegene dan. dat je tot een bepaalde ideologie of cultuur behoort. Ja. Maar dat, dat hoeft helemaal niet. Nee, en als zeker het niet. Zo is, is het is geen nee. probleem. Maar als het ja. wel zo is, dan wordt dat dus vijandig benaderd. Ja. ja, maar dan nog, ik bedoel, mensen worden al agressief als iemand anders niet goed Nederlands spreekt. Maar dit is, maar maar, niet, het, niet is mijn. Het de meerderheid van de bevolking volgens mij. Nee, maar, maar het gebeurt wel veel. En het wordt steeds uh, geaccepteerder om, om daar uh, negatief tegenover te staan. Laten we het zo zeggen, het wordt steeds meer geaccepteerd... om je negatief uit te spreken over andere mensen. Ja. Vind ik zo jammer. Maar dat is mijn ja. persoonlijke mening. Nou, dat weet je toch vriendelijk. Ik doe even de mailbox dicht, hoor. Waarom? Nou, omdat ik ze nu alweer aan zie komen, de mailtjes. Uh, <laughs> heb je geen aparte... Je kan dat filteren, toch? Of, of nee, maar om... ik, vind het, ik vind het heel... Ja, als mensen heel agressief tegen mij willen doen vanwege mijn mening... dan vind ik dat wel goed, want dan weet ik dat. Ja. En dan, dan ben ik ook wel weer benieuwd naar andere mensen hun mening en waarom ze dingen vinden. En ja, dat is toch een beetje de basis waarom ik hier uh, met heel veel plezier zit iedere donderdagnacht. Maar, maar, maar wat jij net zegt van je stemt zelf niet op de PVV. Dat, nee. dat, daar zeg je toch niet mee dat andere mensen niet op de PVV mogen stemmen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het wel fijn zou vinden als wat min, minder mensen op de PVV zouden stemmen. Dan moet je ook, dan moet je ook weten waarom ze op de PVV stemmen. Ja. Of niet, anders kan je toch niet zeggen van... ik vind het fijn dat ze niet op de PVV zouden stemmen... want ze hebben er al een reden ervoor. Ja, maar ik, ik, da, dat is het. Ik ben bang dat heel veel mensen voor de verkeerde redenen op de PVV stemmen. Als je alle doelstellingen van de PVV volledig onderschrijft... dan moet je vooral op de PVV stemmen, vind ik. Ja, maar de, ik, heb, ik heb laatst eens een keer het verkiezingspamflet uh, van de PVV ja. uitgedraaid. Ja, en? Nou... Ik ik kon daar in principe niet zoveel kwaad in lezen als in de uitspraken van Wilders die nee. continu door het nieuws zuizen. Ja. Uit, die, uit de uitspraak en de houding van Wilders. Ja, daar daar dat dat dat vibreert zeg maar xenofobie uit als ja. het ware. Ja. Ja. En dat partijenprogramma, dat klinkt heel wat gematigder, vind ik. Of die, dat pamflet dan, hè. Het is, want dat partijprogramma was 80 pagina's. Dat vond ik een beetje zonde om uit te printen. Maar los van alles, vind ik, ik, vind het, ik word altijd een beetje droevig van, de, van het versimpelen van de politiek. Ja, maar goed, dan, dat, is, dat is de, de, de, de, de, de vloek van de verkoper, zeg maar. De verkoper moet ja. het altijd in de etalage zetten op een manier waarop hij verkoopt. Aantrekkelijk, ja. Goed, we kunnen er lang of kort over praten. Nou, ik, had nog, ik had nog een vraag. Mag ik al? Ah, nog... Nou ja, daar is eigenlijk dit programma voor. een vraagje stellen? Ja. Want ik vind het op zich wel heel interessant hoor. En, <laughs> en, uh, maar maar ik, ik wil wel nog één ding erover zeggen. Ik vind wel van, als je echt zeg maar. En misschien maakt maak niet iedereen dat mee, maar er zijn echt mensen en ik zelf ook die echt wel dingen hebben meegemaakt waarvan ik denk: van nou dat is bedenkelijk. En als je dat meegemaakt hebt, zeg maar. Bijvoorbeeld, mijn moeder, die bij de tram zeg maar een, een, een tramhoer genoemd wordt. Ja. Yeah. Terwijl ze de onschuld zelf is. Mm -hmm. Gewoon op basis van ja. Uiterlijke kenmerken dan, blank, yeah. geen hoofddoek, et cetera. Dan toen werd ik ook wel even pislink. Yeah. Snap je? Ja, natuurlijk. Ja. Maar als ik dan een week later ben, wil ik niet zeggen. Hoe moet je dat op gaan lossen? Uh, ja, dan kan je je vastbijten. En als je dat een paar keer meemaakt, dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, nou dan maar een radicale oplossing. Ja. Maar goed, uh, nogmaals, zucht. Ja. Uh, dat was het laatste wat ik erover wilde zeggen. Ik, ik wil alleen maar ook wat begrip voor de eventuele PvV-stemmen opbrengen. Als je in de omstandigheden zit, zeg maar, dat je daartoe gedwongen voelt. Ja. Of dat je daar het beste vertegenwoordigd voelt, laat ik het ja. zo zeggen. En dat is niet voor iedereen weggelegd, want ik denk dat ik in, uh, in dorpjes in het land ik hoef ze niet allemaal bij naam te noemen maar in dorpjes in het land uh, dat, dat je daar niet altijd mee te maken krijgt, maar het, oh, zeker niet met de grote stedenproblematiek. problematiek. Nou ja, of, ja, of misschien ook wel maar goed, je had een vraag, Timo. Ja, ik had een vraag uh, uh, als, je als, kind, als je als kind klein bent, hè? Uh, ja. Dan heb je uh, Vaak, zeker met, met, met betrekking tot sociale uh, structuren of sociale afspraken... heb je vaak, heel vaak, tenminste wat ik gewoon vroeger vaak, die idee van... nou, dat klopt toch niet? Of dat is niet eerlijk? Mm. Of uh, et cetera, et cetera. En dan word je ouder en dan uh, denk je van nou, dan leer je het accepteren... dat het nou eenmaal zo werkt. Of, uh, yeah. En dan zie je het op een gegeven moment niet meer. Dan ben je dat gewend. Totdat je zelf weer met, in contact komt met kinderen... En die komen weer met die vragen tevoren. En dan denk je, ja, daar dacht ik eigenlijk vroeger ook over. En ik snap het eigenlijk nog steeds niet. Maar ik zie het gewoon niet meer. Ik kijk eroverheen. Ja. En nou is mijn vraag eigenlijk van, is er niet een, een centrale plaats... waar dat soort uh, kinderlijke observeringen wordt verzameld... om ze nog eens een keer grondig na te kijken en uit te zoeken? <laughs> <laughs> snap je wat ik bedoel? Ja. Want het zijn hele reële vragen meestal. En ook terechte vragen. Alleen ja... Op een gegeven moment, uh, ouders doen dat meestal af met... Uh, het is nog eenmaal zo. Ja, of uh, met een of andere dooddoener. Het is een beetje het principe van nieuwe bezems, uh, vegen schoon. Hè? Ze kijken met hele frisse ogen. Ja. Maar heb je een voorbeeld? Want ik begrijp wel wat je bedoelt, maar ik kan even geen voorbeeld verzinnen. Ja, uh, nou, het hele simpele voorbeeld. Vroeger, toen, toen ik jong was, zeg maar, was het altijd zo van... sommige mensen zijn arm en sommige mensen zijn rijk. En dan die arme mensen die hebben het heel moeilijk, want die kunnen niks te eten kopen of weet ik veel wat. En dan was de kindelijke vraag van waarom geven we die mensen dan geen geld? Ja, dat was zo'n zo zo dingetje. Maar er zijn ontal, ontelbare vragen die een kind heeft, zeg maar, met betrekking tot sociale dingen is het vaak. Hè? Want <laughs> vaak zijn de sociale dingen ook in de loop van de geschiedenis ontstaan. En hebben een hele complexe uh, geschiedenis. En achter de rechtsstaat zit natuurlijk ook gewoon zeg maar de, de, de geopolitieke machtsstructuren. Zo, ja. Ja, uiteindelijk is geweld het enige wat telt als het puntje op pauze komt. Hmm. De rechtsstaat kan alleen maar met geweld worden afgedwongen. Daarom is het monopolie van de geweld ook bij de bij de, bij de overheid. Maar goed, om, wel, mij, ben... om mij even wat in de groep te gooien. Ja, ja ik wel. <laughs> Dus ja, met ja, sociale structuren zijn vaak zeg maar ook vervormd door gewoon wie op dat moment de macht had. Of toen, toen die gewoon gevestigd is, et cetera. Dus die zijn vaak ook niet te verklaren. Is gewoon een kwestie van geaccumuleerde willekeur, zeg maar. maar waarom zou je zou je dat soort dingen verzamelen? Ja, omdat, omdat dat, omdat dat volgens mij de, de wezenlijke vragen zijn van waarop. Uh, ja, op drijfstand kan je geen kastelen bouwen. Maar, boken, zijn, dat maar. Niet, zijn dat niet de vragen waar filosofen over nadenken? Van waarom zijn wij op aarde... tot um, uh, uh, ver, uh, waarom verschillen mannen en vrouwen... en allemaal dat soort vragen. Nee, nee ik bedoel met name in, in het kader van sociale gerechtigheid. Zeg maar. Dus sociale... Ja, ja, ja, waarom de ene boven ligt en de andere onder. Ja. En waarom, uh, eerlijkheid duurt het langst, maar waarom kom je met het verst? <laughs> of ja, dan snap, snap je dat soort dingen. Ja, maar ik vind het even moeilijk om het in een praktische vraag ja. die ook te beantwoorden is uh, te gieten. Maar ik vind het in ieder geval zonde als in de volwassen wereld zeg maar die vragen als kindervragen worden afgedaan. Ook niet verzameld worden in die zin van eigenlijk moeten we er nog eens een keer goed voor gaan zitten. <laughs> Met z'n allen. Want als ja. je dan een kind kan uitleggen, zeg maar, dan kan iedereen het begrijpen. Ja, maar, maar hoe, hoe zou ik die vraag moeten voorleggen aan het luisterpubliek van Radio 1. Waarom worden kinderwijsheden niet serieuzer genomen? Of worden nee. kinderwijsheden ergens verzameld? Nee, of... nee, nee, de logica. Het gaat niet zozeer om het kind zijn, maar het gaat gewoon om dat iets logisch niet klopt, ja. in het sociaal, zeg maar, mm. maar dat alleen mensen die er niet in die uh, cultuur zijn opgegroeid, zeg maar, dat alleen nog maar zien. Het is hetzelfde principe als dat een buitenlander naar Nederland komt en die ziet hier gewoontes waarvan die denkt van waar komt dat in godsnaam vandaan. Ja. En in Nederland vraagt niemand zich dat meer af. Nee. Je gaat er gewoon op een gegeven moment overheen kijken. Ja. Maar, maar dat zijn wel hele logische vragen, ook voor een volwassene. Ik bedoel, ja. het zijn vaak dingen van, ja, maar dat klopt toch niet? Of waarom is dat zo? Dat is ja. toch gek? Of... En jouw vraag is? <laughs> ja, waarom verzamelen we die, uh, waar worden die, uh, kunnen we die... <laughs> Zie je, het is best lastig om er een praktische vraag van te maken. Ja. Kunnen we die idiosyncratie... Idiosyncrasies? <laughs> ja. Zijn idiosyncrasieën toch? Of, jij bent totaal taalneur. Ja, maar ik zou zeggen onlogische... Waarom uh, zijn die onlogische gewoonten? Ja. Waarom worden die niet ergens vastgelegd... of waar, worden, waar kunnen die worden vastgelegd... ter inzagen en commentaar. Nou, ben benieuwd of daar iemand over gaat bellen naar 0800-1121. Ja, ik hoop. Ik ben ook benieuwd. Het ergste. Toch bedankt, Timo. Ja, ook heel erg bedankt. Goeiedag. Dag gast.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 the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children Whitney Houston en the greatest love of all. En ik wilde het graag draaien vanwege die zin... I believe the children are the future. Daar moest ik aan denken toen ik in gesprek was met Timo. Met zijn wat ingewikkelde vraag... waarom uh, onlogische gewoonten niet ergens worden vastgelegd... om uh, toch iedere keer weer even vanuit een andere invalshoek te bekijken... zoals kinderen of... Ja, nieuwe Nederlanders dat soms doen. Waarom doen we dingen op een bepaalde manier... die eigenlijk helemaal niet logisch is? 0800-1121, als je daar nog iets over wil zeggen. Ik geef even een overzicht van de vragen die openstaan... want volgens mij hebben we nog niet één echt antwoord gegeven... in deze uitzending. Jacqueline is op zoek naar het liedje... Een tuinder in Amstelveen. Of er was eens een tuinder in Amstelveen. Ze wil graag weten wie dat liedje van Wim Sonneveld heeft geschreven. En ze is op zoek naar de tekst... Jasper die vroeg, waarom zie ik nog auto's met uitlaten? en Mijn antwoord was meteen, omdat die nodig zijn. Hij zei, nee, dat is helemaal niet zo. Nou, misschien uh, ben je het daarmee eens en weet je ook waarom. 0800-1121. Hugo vroeg waarom alle wijn niet wordt gerijpt op Eikenhout... als dat beter is voor de wijn. Mark vraagt zich af waarom een oogtest zo kan verschillen in resultaat... en wie dat controleert... En uh, ja, net het gesprek uh, waar, uh, naar aanleiding van de vraag van Gerard... waarom er zoveel poeha is, zoveel hoofddoekjes... wat is er mis met een hoofddoekje, vraagt uh, Gerard zich af. En uh, het geheime telefoonnummer, daar is volgens mij wel genoeg over gezegd. Nou, uh, dat betekent dat er nog vragen genoeg zijn... om een antwoord op te geven via 0800 1121. Alaida. Hallo. Hallo, goedenacht. Ik heb... Ja, goeienacht, zeg dat wel. <laughs> Ik heb zelf ook een zenuwziekte ziekte in mijn ogen. Ja. Maar het, het blijkt als je bepaalde medicijnen flikt... Ja. en daarmee stopt dat je ogen zowel voor- als achteruit kunnen gaan. Ja. En je lichaam is elke zeven jaar als een biologische klok in beweging. Mm -hmm. En verandert daar heel erg gestel mee. Samen kan je allergisch zijn. De ja. eerste ja. En vijf jaar laatst niet meer. Maar nou vraagt dus, dus eigenlijk de vraag... Ja, dat weet ik. Um, hoe, hoe, hoe kan dat zo verschillend? Ja. Nee, ja. wie controleert ja. die oogtesten? Of ze wel kloppen? Die oogtesten die controleren, want die worden door professoren... en uh, afstuderen dingen allemaal nagekeken. Ik ga het echt niet om zo eventjes uh, een of mijn vrouw zitten doen. Die nou, volgens is. mij hangt het heel erg vanaf waar je een oogtest laat doen. Hij heeft ziekte, dus dan moet hij sowieso naar een ziekenhuis. Ja, dan zou je toch denken dat ze er verstand van hebben, Daar hebben ze verstand van. Ik heb zelf meegemaakt dat ik in 2006 18% zag. In 2008 had ik 40% en nu zit ik weer op 16. En had je 14 of 40? 40%. 40% in 2008. Ja. En dat en was naar aanleiding op. van het feit dat je medicijnen. Ja. juist aan het afbouwen was eigenlijk. Ja. Ah, oh, Oké. Okay. Nou. Ja, nu, nu heb ik waarschijnlijk, omdat ik gestopt ben met roken. Ja. Door de stress in je hoofd onbewust. Ja. Ben je er nu bezig? Het gaat niet lekker in je ogen. dat is je zwakke punt? Goed, maar het is wel beter voor je longen. Dat slaat op je, op je ogen. dan. Oh. Ja. Goed. Alida, de lijn is niet geweldig, dus ik wou het hier even bij laten. Nou, en trouwens, ik wil even kort reageren op de laatste. Ja. In Utrecht loopt een onderzoek over de kindertjes rijk en arm. In Utrecht loopt een onderzoek over kinderen rijk en arm? Ja, hoe die sociaal reageren. Dus oh. moet hij nog 11 jaar wachten. Nog elf jaar. Nee, dat duurt <laughs> nog even. Dankjewel Alijda. Oké. Okay, Dag. Jappie. Hey, goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Hoe is het? Nou, met mij is het goed. Hoe is het met jou? Nou, eh, ook goed hoor. Oh, hey. gelukkig. Ja, tuurlijk. Hé, hey, um, ik, ik bel even naar je uitzending. En ik vind het fantastisch dat ik even welkom mag zijn in je uitzending. Ja. Eh... Um, en dan reageer ik natuurlijk eventjes op de voorgaande gestrekjes die je allemaal gevoerd hebt. En het is gewoon fenomenaal wat ik allemaal hoor, Arthur. Nou, gelukkig. Ja, je wordt er, er wijzer van, laat ik het zo zeggen. Nou, dat is mooi. Dus je hebt iets geleerd. Ja. Uh, ook uh, nou niet het gesprekje ja ook het gesprekje met uh, mevrouw Alheid zo net eventjes ja uh, dat dacht ik bij mezelf dat houdt de mensen allemaal wel niet bezig ja <laughs> daarom en e, e, e, ik ben niet een volmaakt persoon om uh, om uh, uh, daarop uh, te, uh, te kunnen reageren natuurlijk omdat ja um, Kijk, uh, het zou mooi wezen als je al wetend zou zijn. Maar dat zijn we niet, hè? Nee. Hey. nee. Maar wat bel je nou eigenlijk, uh, eigenlijk over, Jappie? Wat zeg je? Over welke vraag belde je? Oh ja. ja. Uh, daar, daar liep ik even tegenaan. Uh, ik had een keer uh, bij de lokale omroep hier, hier in Leeuwarden... een uh, vraagje gesteld in de marathon-uitzending. Dat was een prijsvraagje... Uh, hoeveel continenten heeft onze aardbol? En toen werd ik erop gewezen door een jongere wijsneus, zeg ja. maar, uh, dat, dat, dat, dat, we, uh, dat, dat we niet vijf continenten hebben, zoals ik het uh, vroeger op school heb geleerd, ja. maar dat het er inmiddels van meer zijn. Oh. En nou is mijn vraag: hoe zit dat nu? Want ik kon het op internet ook niet navinden. Maar oh, je bedoelt of het nu vijf of zes continenten zijn? Of Antarctica erbij zit of niet? Nee, Antarctica hoort mee. Dat is de instinct, volgens mij, die in mijn tijdsraag verstopt... Uh, ...dat hij bij Amerika hoort en dat de Zuidpool is. Uh, snap je wat ik bedoel? Ja, maar dat is... En, en toen, toen was er iemand die had op internet... Uh, ...via uh, dat grote woordenboek Britannica... Ja. Uh, ...van Engeland... Uh, uitgevonden dat er, uh, ik, ik geloof, uh, zeven uh, continenten yeah. zijn. Ja. Yeah. En, en, en ik heb vroeger altijd op, op school geleerd dat er maar vijf zijn. En dat, het er, gewoon, dat er gewoon inmiddels twee meer zijn, hè? En welke ja. zijn dat dan? Ja, nee, maar dan hebben ze dat uh, uh, mogelijk een nieuwe verdeling in gemaakt. Maar... Yeah. Kijk, uh, ik, ik wil wel heel graag bijgeschoold worden. <laughs> en <laughs> daar, daar is jouw programma ook voor, hè? Of niet dan? Ja, precies. Nee, maar dan doen we even een lesje geografie. En dan hoop ik dat er iemand is die dat even uit kan leggen. Waar het in verschilt van toen we zijn gegaan van vijf naar zeven continenten? Ja, wordt dat. Kijk, in Engeland weet ik wel dat ze, dat, dat ze zo eigenwijs zijn om aan de linkerkant van de weg te gaan rijden. Terwijl wij hier in Europa de rest rechts rijden. En in Australië, nou ja. Oh, geren, ik moet, ik moet niet uitrijden. Ik, ik, ik, ik zal het even kort en bondig houden. Oh, je corrigeert jezelf omdat je even afdwaalde naar Engeland. Ja, precies. Goed zo. Omdat, omdat, uh, omdat in dat uh, grote Britannica-woordenboek ja. uh, uitgelegd wordt, tenminste dat heb ik zo snel uh, kunnen lezen, uh, dat wij zeven continenten hebben en uh, ik heb geleerd op school uh, dat we er maar vijf hebben. Ja, waar komen die twee continenten vandaan? Ik ga de vraag voor je voorleggen aan het Radio 1-publiek, Japje. Hoeveel, hoeveel continenten hebben we? Die, die beginnen met de letter A, Astrid? Uh, dat hangt er vanaf of je uh, uh, alle Amerika's meerekent. Nee. Eén Amerika? Ja. Azië? Ja. Afrika? Afrika, ja. Australië? Nee. Hoe, hoeveel heb ik nou? <laughs> ja, precies. <laughs> Snap je? Oh, dit, wat, dit... Maar Australië is toch geen continent? Jawel. Oh, dan weet ik het niet meer. Jawel. Australië? Azië. Um, Afrika. Antarctica. Nee. <laughs> Want dat is de Noordpool. Nee, dat heb je oh. net uitgelegd. Ja. Ja, ja ik weet. Ik, uh, als weet het dan, ik had altijd vijven voor geografie. Dus ik waag me er gewoon helemaal niet aan. Nee, maar ik ga ik er voorheen een, een team voor, voor adreskunde, Dus ik zou het moeten weten. Ja, maar, ja, maar dat is lang geleden, jappie. Ja, zeker, hè. En je moet, je moet ook niet de wereld delen en de continenten met elkaar gaan verwarren. Nee dat, nee, dat geloof ik ook wel, uh, Astrid. Maar ik, ik moet me er echt niet mee bemoeien. Ik ben waardeloos. Alles met geografie en topografie en uh, dat, uh, nee. Hé, hey, maar moet je luisteren, dit. Ja. ja. Het is jouw programma. Ja. Ik mag bij jou in de uitzending zijn. Ja. Ik heb dit nu uh, voorgelegd. Uh, en nu uh, heb jij een hele groot luisterpunt publiek. Ja. Ik, wil ze niet, ik kan ze toch niet op je vinger tellen, zeg maar. Nee. Op een, en uh, ik ben heel benieuwd of, of hier een reactie op komt. Ja, maar hier komt wel een reactie op, want er zijn altijd heel veel mensen die echt verstand hebben van geografie en zo, dus dat komt goed. Hé, hey, en uh, dan blijf ik nog even lekker luisteren naar je programma en dan wil ja. ik, als ik mag, nog één opmerking maken over de, uh, dat gesprek. Uh, met uh, die meneer die hij had uh, voordat mevrouw Alaida in de uitzending kwam. Mm. Uh, dat, ik, dat ik heel graag uh, tegen hem wil zeggen... ik zou best wel eens een, een avondje met hem uh, willen filosoferen. Oh. Maar uh, we zijn toch niet al weten. Dat lukt niet. Nee, dat lukt inderdaad niet. Maar nee. ik vond het wel een heel interessant... Het is een uh, mooie, mooie en vooral ook uh, positieve benadering van... Uh, ja, hoe je ja. na kunt denken nog over bepaalde dingen. Ja, en ook... Mag ik heel moeilijke woorden gaan gebruiken. Nee, doe ik maar niet. Ja, maar doe de, maar. Stra de, de strategie uh, dat, dat, dat je in een klem wordt gepraat... omdat jij bijvoorbeeld niet weet waar wie het over heeft en dit en dat. Ja. Hè? Maar uh, daar is het programma ook voor. En oh. uh, daar... Da uh, ik vind het soms een prachtige, oplossend middel, als ik het zo mag zeggen. Hoe verhelderend soms de antwoorden van andere mensen uh, uh, over de radio te horen zijn. Nou, mooi Jappie. Dan ga ik nu weer verhelderende gesprekken voeren. In dit geval met mevrouw Koops. De hartelijke groeten en dan uh, luister ik even lekker mee. Dag! Doeg! Dag Astrid, Hallo mevrouw, mevrouw, Koops. mevrouw Koops. Met mevrouw Koops uit Zandvoort. Helemaal uit Zandvoort? Ja. Oh, dan moet u iets harder praten. Moet ik harder praten? Ja, want dat is een lange lijn. <laughs> Astrid, ik, was, ik hoorde zo pas die meneer over zijn oog, hè? Ja. En toen dacht ik ineens, even hey, Fred, ik heb vorige week een weekend in het ziekenhuis gelegen, omdat ik ben hartpatiënt en ik had het nogal benauwd. En toen lag een mevrouw aan de overkant bij me. Toen zei ik, God, waarvoor bent u hier? Nou ja, toen vertelde ze iets. Toen zei ze maar, ik ben bij OVM. Dat is aan de spaarne in Haarlem. Ja. Dan gaan ze aan de lopende band. Iets uit je voorhoofd achter je ogen weghalen. En dat, ik weet niet precies, ik heb het niet helemaal begrepen hoor. Nee, dat ik niet Omdat ze te ver weg lag. Maar die kon weer helemaal zien. Nou, zei ze, het was alsof de wereld voor me open ging. Ja. En die, ik zei, hoe oud bent u? 79. Ik zei, jee, Ze doen ze dat nog zo als, als je zo oud bent? Ik zei, maar ik ben bijna 85. Ja hoor, zei ze, maar mijn cardioloog, die zijn vijf jaar geleden en de oogarts, ik kan niets meer voor u doen. Nou, ik ga er nu de komende dagen ook werk van maken. Oh. Dus dat wou ik je... Maar u oog... gaat toch niet een stukje uit uw voorhoofd weg laten halen, mevrouw Koops. Dat ze halen iets bij je oog weg. Ja. Dat trekken ze weg. Ja. En dan wat ze precies ermee doen, maar dat is bij de OVM, ja. aan het spanen ja. in Haarlem. Ja, maar u heeft nu wel genoeg reclame gemaakt voor het OVN aan het sparen in Halem. Maar ik vind het toch een beetje zorgelijk dat ze dingen uit je voorhoofd weghalen. Nou, uit de voorhoofd bij je ogen. Ja. En dan met net als een vuile lens. Ja, ja. Ja, ik weet het ook niet precies. Maar ik ga morgen, ga ik er eens over bellen. Dan ga ik eens precies vragen uh, wat er... Uh, Gaat. Ja, en niet want zomaar ik... laten doen. Hè? Even second opinion aan ja, de huisarts vragen, vroeg, hoor. Mijn zoon, die vroeg ik ook uh, vorige ja. week toen hij was uit Alkmaat. Wat zei die ervan? Ik, jou, van, mijn ogen, van je ogen. Nou zei, ik ben overal al geweest, maar zijn ogen zijn niet sterk genoeg te lenzen mm. om dat te repareren. Oké. Okay. Dus lang ieder kan, iedereen er niet voor geschikt. Mm. Nou, nou ik... ik denk, ik heb wel volgehouden. Ik denk wel anders dan... Is het loog, gaat het weg. Ja. Daarom. Ik denk nou, dit wil ik even vertellen. Ja, maar doet u wel voorzichtig, mevrouw Koops? Waarmee? Nee, <laughs> ja. Waarmee <laughs> met, uw, met uw ogen en uw voorhoofd? Ja, nee, ik, ik hoef niks aan mijn ogen te doen. Ik nee, kan goed. alleen gewoon vragen. De cardioloog zei: Ik kan je niet meer helpen voor nee. mijn hart. Nee. En de oogarts die zei: Ik kan je ook niet meer helpen. Nee. Kijk, dan ben je 83, hè? Ja, ja, dat is vervelend. Dus, nou, kalm nou, aan. Ik heb heel lang naar je geluisterd. Mooi. <lacht> ja. ja. Dat hoor ik graag. Doe voorzichtig. Hoe jong is je jongste kind nu? Anderhalf? Anderhalf? Ja, nou, bijna twee. Oh, god. Dat gaat het snel, hè? Nou, hè. Ja, precies. Nou, doe de goed aan uw en, zoon. Maar dan zeg ik, als het geniet zoveel als, uh, als je kan van die kleintjes. Dat nou, is wel leuk. Dat lukt, prima Dat brum, gaat zo heen. snel. Het lukt hartstikke goed. Ach, man, man, man. <laughs> nou, nu ga ik ophangen, mevrouw ja, Koop. Dag. Nou, je weet wel. Ja, dank u wel. Dag. Henk. Hallo. Hallo. Dag. Ik heb niet veel tijd meer. Nou, nog uh, drie minuten, zeg me, ja. dunkt. Uh, die antwoord, uh, die vraag over die PVV was nog niet beantwoord, vond je? Nou ja, nee, de vraag is eigenlijk, wat is er nou mis met een hoofddoekje? Nou, volgens de PVV Kijk. staat dat hoofdboekje voor de onderdrukking van de vrouw in de islamitische wereld. Ja. En hij heeft Beatrix van Oranje Nassau, eh, toen ze in de Verenigde Arabische Emiraten was, een heel goed antwoord opgegeven. En die heeft gezegd, in, in, in dit land waar ik nu ben, zitten 70% van het hoger onderwijs, mm. het wordt bevolkt door jonge vrouwen. Ja, dat was maxi ja, Maxima. Dus, dus dat, dat heeft met onderdrukking niks te maken. Mm -hmm. En beneden mij woont een Indonesische dame... die is orthodox, uh, islamitisch... en die draagt altijd een hoofddoek. En dat vindt iedereen heel gewoon. Ja. De vraag van Timo... Ja. die is heel ingewikkeld. Die vroeg zich af waarom wij die vragen van die kinderen niet onthouden. Ja. Dat is omdat wij van onze geboorte af aan... geconditioneerd worden tot volwassen mensen. Ja. En tegen die tijd dat wij denken dat we volwassen mensen zijn... dat verbeelden we ons vinden wij die vragen van die kinderen eigenlijk kinderachtig. Ja. Terwijl ze niet kinderachtig zijn. Dus ik geef Timo volkomen gelijk. Ja. Dat dat niet genoteerd wordt en niet opgeslagen wordt... en dat je dat eigenlijk niet onthoudt. Nou, dat is nog eens een mooie opmerking voor Timo, denk ik. Ja, ik vind dat heel geestig, is, heel wijs dat hij dat vraagt. Want wij nemen afstand van uh, eigenlijk onze onbevangenheid die we hadden als kind. En kinderen zijn onwaarschijnlijk eerlijk. Ja. En stellen ja. soms vragen waar je een rood hoofd van krijgt. Ja. Maar <laughs> ik geef er wel altijd zelf heel eerlijk antwoord op. Ja, ja, ja. ja, dat is de beste manier inderdaad. Nou ja, maar het is, het is een lastige vraag... waarom sommige mensen rijk zijn en sommige arm... en waarom de rijken dan niet gewoon al hun geld... of uh, in ieder geval een deel van hun geld aan de arme mensen geven. Dat is nog een aspect dat zijn lastige vragen en daarom heel ja. veel volwassenen daaromheen in plaats van het even uit te. Ja, daar zit ook en vaak denken we dat kinderen het niet begrijpen. Hè? Ja, precies. Dus dat is dan moet je meteen zo verschrikkelijk veel uitleggen en dan ben je een week verder. Ja, maar dan doe je je best maar denk ik dan. Ja, nou daar zit wel wat in. Nou dankjewel Henk. Jo. Tot de volgende keer weer, hè? Dag. Oké, okay, dag. Nou, er zijn nog vragen genoeg die beantwoord moeten worden. Straks, na het nieuws, zal ik nog even een overzicht geven. Maar onthoud vast. Voor antwoorden kun je bellen 0800-1121.